Zes uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Een op de vijf agenten vervangen door lager opgeleide toezichthouder. Het kabinet sluit akkoord met gemeenten en provincies en veel paasvuren verboden. De komende jaren worden 10.000 agenten vervangen door toezichthouders. Dat komt neer op zo'n 20% van de totale politiesterkte. Door lager opgeleid personeel in dienst te nemen... kan de overheid de komende jaren 30 miljoen euro besparen. De nieuwe plannen van het kabinet over de financiering van de politie... moeten uiterlijk in 2015 zijn verwezenlijkt. De bonden zien niets in de plannen. Zij zijn bang dat minder misdaadzaken worden opgelost. Ook de burgemeesters zijn tegen. En de korpschefs willen in ieder geval... dat de toezichthouders onder verantwoordelijkheid van de politie gaan werken.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 Het kabinet gaat uitkeringen aan mensen buiten Europa fors verlagen. Het bedrag wordt aangepast aan de levensstandaard in het buitenland. Volgens minister Kamp is het raar als mensen in een land... met een gemiddeld maandsalaris van 250 euro... uit Nederland een uitkering krijgen van 1200 euro in de maand. Het nieuwe systeem, dat al was aangekondigd in het regeerakkoord... geldt onder meer voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering VIA... en de Algemene Nabestaande Wet, en moet volgend jaar ingaan.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 Oud-hoofd van de Rijksvoorlichtingsdienst Gerard van der Wulp... wordt de nieuwe vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Van der Wulp heeft nu een hoge functie op de Nederlandse ambassade in Washington. En voor hij naar de Rijksvoorlichtingsdienst ging... had hij verschillende banen in de journalistiek. zoals hij onder meer hoofdredacteur van het NOS-journaal. In het noorden en oosten van het land zijn tientallen paasvuren verboden... vanwege de droogte. Met paasen mogen alleen vuren worden aangestoken... die ver genoeg uit de buurt van bossen liggen... De brandweer is bang voor bosbranden. Als er de komende dagen toch nog neerslag komt... dan mogen de paasvuren wel worden ontstoken. Vanwege de droogte is de brandweer vandaag begonnen met verkenningsvluchten. Het weer, vanavond vrij helder en 15 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar meer stapelwolken dan vandaag. In de namiddag een kleine kans op een bui. Het wordt dan 23 graden aan zee tot 26 in het binnenland. Ook tijdens het paasweekend volop zonnig en warm. AMDB Verkeersinformatie, het is een behoorlijk drukke avondspits... vooral op de wegen rond Utrecht en Arnhem is dat merkbaar. Er staat nu in totaal 340 kilometer file. Het heeft allemaal te maken met het lange paasweekend. Ook veel vertraging in het zuidwesten van het land rondom Breda. Dat heeft te maken met een vrachtwagen die eerder vanmiddag door de middenberm reed. Wat opvalt verder is een aanreding op de A4. Amsterdam richting Den Haag tussen Sloten en Nieuw-Vennep 9 kilometer. Bij Nieuw-Vennep is de linkerrijstrook dicht. Een lange file op de a 10 Ring Amsterdam tussen Sloten en Schellingwoude 13 kilometer. Op de a 12 daarna richting Arnhem heeft u veel geduld nodig... tussen Woerden en Maarsberg is het langzaam rijden op diverse plaatsen over 24 kilometer. Bij Maarsberg is de linkerrijstrook dicht na een aanrijding. Dan bij West-Brabant op de A16 Antwerpen richting Breda... kan het verkeer bij Knopend Galder alleen via de vluchtstrook langs. Vanaf Meer tot aan Knopend Galder staat 8 kilometer file... Daardoor loopt het ook vast op de A4 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom. Dus langzaam rijden tussen de Belgische grens en Knopend-Zoomland over 12 kilometer. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda tussen Oosterhout en Knopend-Sint-Annebos 6 kilometer. A58 Tilburg richting Breda tussen Gilze en Knopend-Galder 8 kilometer. De laatste die ik noem is de A59 Zomzeel richting Os voor Knopend-Hooipolder 8 kilometer.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 NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdiep. 7 over 6 goedenavond. Het kabinet heeft besloten om 10.000 agenten te vervangen door toezichthouders. Dat is zo'n 20% van de totale politiesterritorie. Het staat in een nieuw plan van het kabinet over de financiering van de politie. Het is de uitwerking van het regeerakkoord. Door lager opgeleide agenten in dienst te nemen... kan de overheid de komende jaren 30 miljoen euro besparen. Justitie-specialist Marlijn Stoffels. Marlijn, goedenavond. Toezichthouders in plaats van politie. Wordt dat gezien als een achteruitgang? Ja, de reacties waren niet mals vandaag. Ik heb even wat rondgebeld. De korpsbeheerders zeggen er fel op tegen te zijn. En ook de politiebonden gaan nog een stapje verder... want die noemen het zelfs onaanvaardbaar, deze plannen... Het is uh, opnieuw een tegenslag voor de politie. Want eerder werd al duidelijk dat dit kabinet... Uh, drie, de 3000 extra agenten die ze beloofd hebben... dat die, uh, dat die er niet gaan komen. En uh, Nu uh, is dit nieuwe plan... Uh, één op de vijf agenten wordt uh, toezichthouder. Ja, is opnieuw een, uh, een slag in de kwaliteit van de politie, zeggen, zeggen de bonden. Nou, De voorzitter van de Nederlandse politiebond, Han Busker... heeft er dan ook geen uh, goed woord voor over. ...vinden wij een slecht idee. Wij denken dat de Nederlandse politie vooral behoefte heeft aan volledig opgeleide agenten... ...zoals dat nu ook het geval is. Als wij kijken waar nu behoefte aan is, dan is het ondersteuning in de noodhulp en de opsporing. En als wij de plannen van de minister goed begrijpen... ...dan wil deze minister die mensen die die volledige bevoegdheden hebben... ...vervangen door politie-toezichthouders met minder bevoegdheden. Wat zullen de mensen op straat daarvan gaan merken? Nou, de mensen op straat zullen vooral merken dat ze een beroep doen op de politie... en dat de politie dan zegt van ja, maar ik kan u daar niet bij helpen. Dat zijn waarschijnlijk mensen die niet alle geweldsmiddelen ter beschikking hebben... die een reguliere politieagent wel uh, ter beschikking heeft. En u zult begrijpen dat ze daardoor ook niet op dezelfde manier kunnen reageren op meldingen op straat. En dat is niet goed voor de veiligheid. Nu worden toezichthouders niet opgeleid om recherchewerk te doen. Zal dat betekenen dat er minder aangiftes worden opgelost? Nou, dat zou heel goed het gevolg kunnen zijn. Je zult begrijpen dat op dit moment de huidige operationele politiesterkte drukdoende is om al die zaken op te lossen. En nu ga je binnen die sterkte ga je een verschuiving doen van volledig opgeleide mensen naar mensen die minder opgeleid zijn. Helaas zien wij dan wel een doemscenario dat het aantal plankzaken de komende tijd nog meer zal oplopen. Dus dat zal betekenen veel gefrustreerde slachtoffers van geweld en zedendelicten bijvoorbeeld? Plankzaken zijn plankzaken, daar zitten hele ernstige plankzaken bij. En als je minder mensen Hebt om dat op te lossen, dan neemt dat alleen maar toe. Want wij zien nog niet dat het aantal zaken wat aangemeld wordt uh, afneemt. Maar tegelijkertijd kan je zeggen: 10.000 mensen meer op straat, dat is alleen maar fijn. Als het een verschuiving is en een vervanging van de reguliere agenten die er nu staan, dan helpt het de samenleving niet om veiliger te worden. Maar ze zitten in ieder geval niet achter het bureau, maar zijn wel op straat. Ja, ze zijn op straat, maar op straat met minder bevoegdheden. En de problemen van de politie zullen daar zeker niet mee opgelost worden. En liefst het hele plan van tafel? Wat ons betreft wel. Eigenlijk vinden wij dit onaanvaardbaar. Nou, het laatste woord is hier dan ook nog niet uh, over gezegd. De burgemeester en vakbonden voeren op dit moment de druk op uh, bij minister Opstelten van uh, Veiligheid en Justitie, en uh, ze vinden dat de minister op, de, op zijn schreden moet terugkeren en uh, minimaal het aantal toezichthouders uh, FORS verlagen, want dit kan niet, zeggen ze. Ja, en, en, en zoiets van een law and order kabinet, om het maar even zo te noemen, VVD-CDA, uh, gedoogsteun van de PVV. Dat betekent volgens mij dat Opstelten eigenlijk niet anders kan dat hij dit doet. Dat klinkt uh, tegenstrijdig, hè? een kabinet die de blauwe arm uh, hoog in het vaandel heeft. Maar ja, ook deze minister, deze rechtse minister, moet toch ook... Uh Bezuinigen. Die heeft geld nodig. En uh, toezichthouders zijn uh, goedkoper. Want die hebben een kortere uh, opleiding dan de reguliere agenten. Ook krijgen ze een lager uh, salaris. Dus er valt flink uh, geld te halen. Maar het is ook een oplossing voor een ander probleem. Want de politie vergrijst uh, op dit moment heel snel. En ze moeten snel nieuwe mensen hebben... om de politiesterkte op uh, pijl op, op te kunnen, kunnen houden. Nou ja, en de belangrijkste reden voor de minister is misschien wel... dat hij uh, niet opnieuw naar de Tweede Kamer terug wil met hangende pootjes... om te vertellen dat er minder agenten op straat uh, te zitten zijn. Nee, des te meer toezichthouders dus. Eh, wanneer zullen we de eerste op straat verwachten? Nou, deze week, het is allemaal nog heel vers, is er een werkgroep gestart die uh, begint met het uitdokteren van een plan van hoe die opleiding eruit moet gaan zien van die uh, toezichthouders. Maar het moet allemaal wel snel, want het geld moet uh, snel binnenkomen van de minister. In 2011, uh, 2012 wilde hij al geld gaan, uh, gaan besparen, dus dan moeten ook de eerste toezichthouders uh, aan het werk gaan uh, bij de politie. En in 2015 moeten alle 10.000 uh, toezichthouders uh, aan het werk zijn. Er vallen in ieder geval geen gedwongen ontslagen, heeft de minister laten weten. Dat hebben de vakbonden in ieder geval binnen kunnen slepen vast. Merlijn Stoffels was dat. China is bezig met een van haar strengste repressiecampagnes. Mede door de Arabische lente worden om de havenklap schrijvers, dichter, dichters en dissidenten opgepakt. Een van de bekendste mensen is kunstenaar Ai Weiwei. Amnesty International begint nu samen met een aantal Nederlandse schrijvers een campagne... voor Chinese auteurs die worden vervolgd door de staat. Ramzi Nasser, goedavond. Goedenavond. Dichter, schrijver... Uh, een van de schrijvers die een campagne mee gaat steunen. Wat gaat u doen voor uw Chinese collega's? Nou, uh, het is niet zozeer persoonlijk uh, iets dat ik ga doen... maar ik sta achter de, de, de, de acties die georganiseerd worden door Amnesty International. Ik heb een brief gekregen met de vraag of dat ik in de aanloop naar de Beijing Book Fair waarvoor ik ook ben uitgenodigd, mijn medewerking daaraan wil verlenen. En onder andere wat we van plan zijn... is om een gezamenlijke solidariteitsverklaring uh, op te stellen. Dus eigenlijk een oproep van Nederlandse schrijvers voor Chinese schrijvers. Uh, ja, dat, is denk, dat vind ik persoonlijk het belangrijkste om... Uh, wij zijn trots op onze vrijheid... en. Ja, wij kunnen die daar uitdragen. En ik ben benieuwd wat dat voor effect zal hebben. Want het doelt op de internationale boekenbeurs in Peking ja. in augustus, ja. waar Nederland aanwezig zal zijn. Zou je kunnen afvragen, moet, moet Nederland daar wel überhaupt aanwezig zijn als je toch een daad wil stellen? Dat is als denkoefening een hele interessante uh, vraag. En dat is een vraag die ik mezelf ook heb gesteld. Ik heb mezelf de vraag gesteld toen ik de uitnodiging kreeg: zal ik gaan, ja of nee? Um, als je het boycott, dat zou een. Uh, dat is, uh, aanvankelijk dacht ik, god, dat zou een uh, heroïsche daad zijn... want daarmee stel je echt, daarmee breng je ook nog eens een, uh, een offer... dus dan uh, uh, geef je aan wat de vrijheid wa waard is. Uh, maar tegelijkertijd denk ik dat dat niet zinvol is. Dat is ook niet de mening van Amnesty International... Uh, we moedigen dat eigenlijk aan om te gaan, omdat dat juist ook een podium biedt... om daar onze, onze vrijheid van meningsuiting te tonen. Om ook concreet actie te voeren, uh, niet zozeer daar als wel in de aanloop naartoe, voor onder andere Liu Xiaobo, de, de Nobelprijswinnaar voor de, voor de vrede... die nog altijd gevangen zit. Uh, en ja, dat, er zijn zoveel mensen die daar als schrijver... omwille van het beroep dat wij als schrijvers uitoefenen gevangen zitten... gewoon omdat ze een stem hebben... Um, je hebt de intellectuelen, de dichters, de schrijvers. Dat zijn in alle dictaturen de eerste die achter de slot en gaan. Dus u ik, gaat naar Peking en naar Gressus, na het Peking. overwegen. Maar wat gaat u daar dan doen, behalve het schrijven van een brief? Want dat zijn natuurlijk uh, woorden op papier waar de Chinese overheid zich ongetwijfeld niet nou, heel ik, veel gelegen aan zal laten liggen. Nou dit is, we zitten volledig in de beginfase. Ik werd er nu vandaag ook een beetje mee overvallen met wat we gaan doen. Ik uh, heb me bereid verklaard mee te werken. Dat wil niet zeggen dat ik nu allerlei plannen klaar heb. En ik ben ook niet van plan om China te bevrijden. Goed, maar, maar ik een denk beetje dichter en ik... een goede schrijver, wat u bent. Heeft dan ja. ongetwijfeld meteen een inval, een inspiratie... Maar... voor de woorden die u gaat kiezen straks in augustus? Uh... Nou ja, dat kan van alles zijn. Maar ik denk dat je wel moet weten met welk mechanisme je te maken hebt met China. Ik denk niet dat het mogelijk is om daar op de boekenbeurs rond te lopen... en ervoor te zorgen dat wat schrijvers vrij komen te zitten. Ik denk integendeel dat je zelfs hun positie in gevaar zou kunnen brengen... als je het niet op de juiste manier doet. Wel denk ik dat bepaalde acties, gerichte acties... zoals te blijven hameren op de positie van bepaalde mensen... om dat ook in toespraken misschien te memoreren. En We hebben daar vrijheid van meningsuiting. Om dat gewoon om dat bewustzijn te brengen, om te, ervoor te zorgen dat die mensen niet vergeten zijn. Ik ben in Birma geweest, heb ik gesproken met een, een man die twintig jaar vast heeft gezeten... Die als politiek gevangene. die is oneindig blij... omdat hij dankzij een postkaartenactie van Amnesty International is vrijgekomen. Wij denken dan, jezus, wat, wat maakt het nou uit een paar postkaarten sturen? En dat helpt kennelijk wel. Die man is na twintig jaar vrij... en um, dat is mede dankzij die postkaartenactie van Amnesty International... nogmaals, concreet, wat gaan we doen... Dat weet ik niet. En ik ben daar ook niet degene om daarover te oordelen. Ja. Alleen ik denk wel dat het van belang is om ons te realiseren naar welk land wij gaan. Wij, wij, het zijn onze collega's. Het is niet als met de Olympische Spelen dat je als sporter kunt zeggen... Um, politiek, dat doe ik niet aan mee. Wij, het zijn onze collega's als schrijvers die dankzij hun stem... Door, het, door te schrijven vastzitten. Dat kunnen wij niet negeren. We gaan met twintig schrijvers daar naartoe... Um, nou ja, ik ben de eerste schrijver uit die groep die aangeeft dat hij daar in elk geval over wil praten. En zoals dat een goed dichter, Des Vaanderen, betaamt, gaat u daar ongetwijfeld in alle Russen even uh, op broeden. En dan zien wij in augustus waar dat toe leidt. Ramzi Nasser, hartelijk dank. Zometeen aan het eind van deze uitzending nog één keer naar Gouda, waar Siep van de Ploeg, Do en ook anderen aan het repeteren zijn voor The Passion. En deze uitzending ook nog één keer naar Jolanda van de Velde bij de AWB. Het is een uh, drukke uittocht uh, voor het paasweekend. 300 kilometer file staat er nog. Veel vertraging op de A12, de richting Arnhem. Langzaam rijden tussen de meer en Maarsbergen over 18 kilometer. Bij Maarsberg is nog steeds de linkerrijstrook dicht na een aanrijding. Er werden ook veel problemen in het westen van Brabant. Er staat een lange file op de A16 van Antwerpen naar Breda. Die begint al bij het Belgische Loenhout en loopt dan door tot aan Knopend Galder. Bij Knopend Galder is vanmiddag een vrachtwagen door de Middenberm gereden. Verkeer kan er alleen via de Vluchtsook langs. Volgens Rijkswaterstaat gaat dat uh, waarschijnlijk nog een lange tijd duren, waarschijnlijk wel tot 11 uur vanavond. Uh, verder voor vanavond en vannacht een wegafstuiting aangekondigd op de A15 Rotterdam richting Europort. Die gaat weg uh, dicht bij de Botlektunnel tunnel. Dat duurt tot morgenochtend 5 uur. Dit is het NOS Radio 1-journal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Er waren hevige rellen vandaag in het zuidoosten van Turkije. Er waren massademonstraties, bankgebouwen werden in brand gestoken... en schietpartijen waren er. Dat allemaal vanwege de beslissing van de rechter... om twaalf Koerdische parlementsleden... deelname aan de verkiezingen in juni te ontzeggen. Correspondent Bram Vermeulen in Istanbul. Bram, waarom mogen zij niet meedoen? Ja, die Koerdische parlementsleden die hebben een strafblad. Die zijn eh, namelijk eerder veroordeeld vanwege vermeende banden met de militante Koerdische afscheidingsbeweging. PKK, maar die tienduizenden demonstranten die we vandaag in tal van steden in het Zuidoosten Oosten hebben gezien, ja, zien dat uh, toch vooral als een excuus om Koerden deelname aan die verkiezingen van 12 juni te ontzeggen en als een manier voor de regeringspartij om Koerden te dwingen op die regeringspartijen te stemmen. En dus niet voor een Koerdische partij. En ja, de woede die we de afgelopen uren, de afgelopen dagen hebben gezien, was werkelijk ongekend met schietpartijen. Jij zei het ook al, bankgebouwen die in de fik werden gezet. Ik zag Zelfs demonstranten die hun eigen bulldozers meenamen als antwoord op de panserwaars van de politie. Uh, heel veel woede, heel veel geweld. Ja, ze vinden het dus een politieke beslissing van de rechter. Zit, zit daar iets in? Is de rechter in Turkije wel eens politiek? Ja, die, niet zelden is de rechter in, uh, in Turkije politiek. En het is ook niet voor het eerst dat Koerdische parlementsleden de weg wordt ontzegd naar het parlement. Uh, maar de rechter is wel gevoelig kennelijk voor die demonstraties. Want uh, er is in de afgelopen 15 minuten het nieuws binnengekomen... dat uh, de eerdere uitspraak van de rechter zojuist is uh, herroepen uh, door een hogere rechtbank. Een hogere rechtbank heeft besloten om toch in elk geval 8 van de twaalf Koerdische parlementsleden deel te laten nemen aan de verkiezingen. En dus kennelijk toch geschrokken ja. van die enorme woedeuitbarsting van de afgelopen dagen. Ja, en, en betekent dat dan ook een eerlijker verkiezing voor de Koerden? <laughs> Het <laughs> uh, blijft moeilijk. Kijk, het is ontzettend lastig voor Koerden om politiek te bedrijven in Turkije. Er zijn in de afgelopen jaren talloze Koerdische partijen gesloten. Je mag ook bijvoorbeeld geen campagne voeren in het Koerdisch. Uh, het wordt altijd eigenlijk als excuus gebruikt die vermeende banden met uh, de PKK. Maar bovendien hebben hier heel veel partijen, partijen die minderheden vertegenwoordigen, last van een hele hoge kiesdrempel. Een politieke partij moet tenminste 10% van het aantal stemmen achter zich weten te krijgen om een zetel te kunnen bemachtigen in het Parlement. dat maakt het natuurlijk vooral voor partijen die minderheden vertegenwoordigen bijzonder lastig om mee te doen. Bram Vermeulen, dankjewel voor jouw verhaal uit Turkije. En van die politieke oneenigheid in Turkije naar, en dat is nieuws, politieke eensgezindheid in Israël, in de Palestijnse gebieden. De Palestijnen kregen vandaag steun uit de onverwachte hoek. In september willen ze een eigen staat uitroepen. En vijftig vooraanstaande Israëliërs zijn het met hen eens. Dat verklaarden ze althans vanmiddag in Tel Aviv. Correspondent Sander van Hoorn was erbij. Brede Boulevard in Tel Aviv, het verkeer kan er maar mondjesmaat overheen. Want op dit moment een grote groep mensen op straat voor een onogelijk gebouw. Ja, je moet weten dat hier geschiedenis is geschreven. Want aan de buitenkant is het gewoon beton, zoals alle andere gebouwen en zie je het er niet aan af. Maar in dit gebouw werd in 1948 de onafhankelijkheid van de staat Israël uitgeroepen. Niet voor niets staat die grote groep mensen hier op straat. Israël, De verklaring wordt voorgelezen die tot strekking heeft dat 50 ondertekenaars van die verklaring uh, het oprichten van een Palestijnse staat steunen. Omdat alleen een onafhankelijke Palestijnse staat ervoor zou kunnen zorgen dat de Joodse staat Israël kan blijven voortbestaan. Het zijn vooral academici, heel veel mensen die de Israel Prize hebben gewonnen, een soort Israëlische versie van de Nobelprijs. Zei Osmata Shalom. Hele Kroatim, la Sod Shalom in Ma'arabim in Ma' Palestinaim. Met van de microfoon gelopen wordt. Ik heb gezegd dat ik alle oorlogen van Israël heb meegemaakt. Dat ik ook erbij was toen hier in Tel Aviv de onafhankelijkheid van de staat werd uitgeroepen. En ik zeg nu dat het nodig is dat we een Palestijnse staat uitroepen. Dat is het enige wat Israël op lange termijn zal laten blijven bestaan. Al die oorlogen, het zal uiteindelijk toe leiden dat Israël als Joodse democratie ophoudt te bestaan. Je had gedacht dat het rustig zou verlopen, Dit, deze bijeenkomst, die komt bedrogen uit. Voor de ingang van het gebouw staan mensen met grote vlaggen erop. Palestijnen bestaan niet, het zijn gewoon Arabieren die komen uh, overal vandaan. En uh, Palestina zal dus ook een kunstmatige staat zijn. Dat moeten we niet willen. Discussies. Al die linkse mensen hier, dat is een luxe die we ons kunnen permitteren, zegt een man. Een rugzakje, een pak aan uit een van de vele kantoren hier in de buurt waarschijnlijk. En de politie die probeert intussen achter hem de straat een beetje vrij te houden. Vergeef je moeite. Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv. Bij de sociale werkplaatsen is zometeen voor veel minder mensen werk. Nu werken er nog zo'n 90.000 mensen. Zometeen zijn dat er nog maar 30.000 mensen. Dat wil het kabinet, in, in, althans. Want meer mensen moeten een gewone baan krijgen. Dat vindt staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken. Nou, de eerste plaats, omdat het sociaal niet aanvaardbaar is... dat als mensen thuis zitten en ze willen graag werken... Maar, uh, en ze krijgen de kans niet... of dat mensen thuis zitten terwijl ze wel kunnen... Uh, maar het om allerlei redenen niet aan het werk gaan. In de tweede plaats, omdat het economisch heel hard nodig is... We, hebben, uh, we krijgen te maken met grote tekorten op de arbeidsmarkt... en dat betekent dat we dus iedereen die kan werken... straks keihard nodig hebben om die banen te vullen... Uh, in onze bedrijven om onze economie draaien te houden. In de derde plaats, ja, um, steeds um, minder mensen door die vergrijzing... moeten straks het geld opbrengen... voor steeds meer mensen die een beroep doen op de sociale zekerheid. En als we dus niks doen... Ja, dan komt de betaalbaarheid van die sociale zekerheid wel een beetje in gevaar. Dus we hebben gewoon ook daarom iedereen heel hard nodig... die kan werken om dat ook inderdaad te doen... ook om die sociale zekerheid in de toekomst betaalbaar te houden. Maar uh, nu zijn er zo'n 100.000, 10.000 nog op de wachtlijst. Ja, waar komen die uiteindelijk terecht? Komen die toch niet thuis te zitten met nog minder geld? Want daar gaat u ook op korter. Nee, wat we gaan doen is dat uh, we gaan zeggen... Uh, mensen die bij een gewone werkgever aan de slag kunnen...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 Over ruim twee uur begint op de historische markt in Gouda, The Passion... een moderne versie van het leidersverhaal van Jezus Christus. Siep van de Ploeg speelt de hoofdrol. Roel, Paul, in Gouda, wie doen er verder mee? Um, wie doen er verder mee? Jakhals Erik Dijkstra, bekend van de wereld draait door. Hij was net nog op het podium. Uh, hij is uh, atheïst, maar ik hoorde hem net zeggen... God had de wereld zo lief dat hij zijn eigen, eigen zoon naar de wereld heeft gestuurd. Dus op deze manier proberen de organisatoren van dit evenement de luisteraars en de kijkers op het verkeerde been te zetten. Het is het uh, lijdensverhaal van Jezus, maar dan verpakt in een modern jasje. Bijvoorbeeld zal er ook gezongen worden Ik leef niet meer voor jou. Een bekende hit van Marco Borsato, maar die moet je nu zien in de context van het verraad van Judas. Ik leef niet meer voor jou Jezus, ik kies voor een andere weg. Dus op die manier wordt dat hier... Getoond zet vanavond en je hoort net het slotakkoord van zangeres Do. Zij uh, vertolkt de rol van Maria. Uh, hier op het plein is een mellowsfeertje. Mensen zitten aan het rozeetje of aan het biertje. Er zitten wat te eten enzovoort. Maar backstage is het uh, nog een drukte van belang. En het grappige is dan wel weer dat er tussen alle kabels en de kisten en de dozen... dan ook gewoon een bijbel ligt... Want ja, we hebben het hier wel over een serieus verhaal. Nou, Do uh, loopt nu weer naar uh, het podium... waar ze zo meteen weer een stukje moet gaan zingen, geloof ik. Omdat zij te druk was om nu even in de uitzending te komen... heb ik je eerder nog even gesproken. En ze vertelde me dat ze eigenlijk best een beetje zenuwachtig is. Ik vind het wel spannend. Wat maakt het spannend? Ja, dat je totaal geen routine hebt. Je doet het echt voor het allereerst. En... Is dat zo? Ja, zeker. Ja, we hebben... Eén keer gerepeteerd en uh, een beetje toonsorten bepaald, vormpjes bepaald. En dan krijg je een soort tapeje mee naar huis van nou, ga maar je shit uh, instuderen. En dan kom je hier en dan moet je van links naar rechts. Ik sta op heel veel plekken tussen het publiek. En uh, ja, dus dat is wel, uh, is wel heftig hoor. Ja. Uh, je hebt natuurlijk je beroepseer, maar misschien denk je bij de opvoering van dit stuk ook nog wel. Vanwege de inhoud moet het een <laughs> beetje goed gaan. Ja, nou heb ik dat altijd wel, ook zelfs bij mijn eigen ding. Dat ik denk van, ik vind het belangrijker dat je een boodschap overbrengt... en het gevoel overbrengt dan dat ik als een soort waanzinnige vocalist... allerlei kuntjes sta te vertonen. Maar zeker, dit is natuurlijk een heel, een heel mooi en, en, en, en nou ja, welbekend epos. En dat moeten we gewoon echt met zoveel mogelijk echtheid en integriteit brengen. Ben je ooit al eens eerder in touw geweest als een soort evangelist... Nou, of zie je dat niet zo? Nee, zo voel ik het niet hoor. Ik ben zelf helemaal niet uh, religieus opgevoed ook. Dus dan zou ik een huigelaar zijn. Maar ik vind wat ik wel heel mooi vind gewoon aan, aan religie, is dat uh, voor mij zijn het uit het leven gegrepen verhalen. En daar kan iedereen zich in vinden. Uh, op zijn eigen manier. En ik vind dat ook juist het mooie van het verhaal wat we vandaag vertellen. Um, hoop doet leven. En, uh, en ook na hele heftige. Um, uh, indrukwekkende gebeurtenissen, uh, moet je weer verder... en moet je proberen juist krachten putten uit, uit, uit kwetsuur en uit verdriet. Heel veel succes uh, vanavond. Dank je wel. Roel Pauvenaert-Gouda over The Passion, ook voor atheïsten. Te zien vanaf half negen op Nederland 3. Te beluisteren op Radio 2 en, en te horen en te zien op internet. Dit was het Radio 1 Journaal voor deze avond. Wij wensen u een goede avond. Voor degene die in de spits zit, hou nog even vol. Blijf luisteren, want hierna avondspits van WNL. Alex de Vries, goedenavond. Ja, goedenavond, Lucella. Ja, we gaan het hebben over gepensioneerde organisaties. Want die waarschuwen voor pensioenbedrog door sociale partners. En paasdagen zijn beslist geen feest voor de eierboeren. En uh, ja, we kijken naar de nut en noodzaak van de publieksactie... om u normaal te laten doen. Na het nieuws, weer en verkeer.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 De komende jaren wordt 1 op de 5 politieagenten vervangen door een toezichthouder. Door lager opgeleid personeel in dienst te nemen... kan de overheid de komende jaren 30 miljoen euro besparen. De bonden zijn fel tegen en ook de burgemeesters en de korpschefs zien er weinig in. Minister Verhagen neemt lessen uit de kernramp in Japan mee... bij het verlenen van een vergunning voor een nieuwe kerncentrale in Nederland. Maar hij voelt er niets voor de voorbereidingen nu stop te zetten... zoals de linkse oppositie heeft gevraagd. De komende tijd worden alle centrales in Europa getest... en Verhagen verwacht de resultaten daarvan volgend jaar. De Rabo ploeg stuurt alleen maar Nederlandse renners naar de Ronde van Italië. Sprinter Theo Bos is kopman van de ploeg... en hij wordt terzijde gestaan door onder andere Bram Tankink en Pieter Wening. De Ronde van Italië begint op 7 mei in Turijn... en eindigt drie weken later in Milaan. En de laatste formaliteit voor het huwelijk van prins William en Kate Middleton is geregeld. Koningin Elisabeth heeft formeel met het huwelijk ingestemd... Krachtens een wet uit 1772 moet een Britse voorst altijd zijn of haar goedkeuring geven aan een huwelijk van kinderen of andere troonopvolgers. Het huwelijk is volgende week vrijdag. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Met zon en stapelwolken. En die stapelwolken produceren hier en daar een licht buitje. Met name ten zuiden van de grote rivieren. Maar veel meer dan dat lichte buitje is het niet. En het gaat vanavond ook snel verdwijnen. En dan lossen de meeste stapelwolken ook weer op. En na een zomerse dag op veel plaatsen gaat de temperatuur dan langzaam omlaag. Uiteindelijk in de loop van de nacht koelt het af tot 8 graden. En dan is er eigenlijk alleen in het westen en zuiden nog een klein beetje bewolking over. Ook daar brede opklaringen. De dag van morgen start met volop zonneschijn en dan schiet de temperatuur ook weer snel omhoog. Begin van de middag beginnen de stapelwolken zich te vormen. En een enkele daarvan zou ten zuiden van de grote rivieren kunnen uitgroeien tot een lokaal buitje. Misschien met een klap onweer. Maar ook voor Zuid-Nederland geldt dat de zon goed meedoet... en dat het op veel plaatsen gewoon droog blijft. In Zuid-Nederland wordt het 26 graden, in het noordwesten van het land 23... en er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten. Zaterdag en zondag hebben we dan weer volop zon. 25 graden en een matige oostenwind. De wind draait op paasmaandag naar het noordoosten. Dan komt er een klein beetje meer bewolking, het blijft droog... en de temperatuur levert 1 of 2 graden in. ANWB Verkeersinformatie. De grootste drukte hebben we nu zo'n beetje gehad. Wel nog steeds behoorlijk veel vertraging op de wegen rondom Utrecht en Arnhem. Op de A2 naar het zuiden tussen Amsterdam en Utrecht gaat het aardig goed. Wel nog steeds veel problemen in het zuiden van het land rond de A16 bij Breda. Daar is eerder vanmiddag een vrachtwagen met 50 ton ananas door de middenberm gereden. Daar is alleen de vluchtzok open. Het opruimen gaat waarschijnlijk tot 11 uur vanavond duren, zo denkt Rijkswaterstaat. In totaal nog 230 kilometer file. Op de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom... tussen Knopend Markiezaad en Bergen-op-Zoom-Zuid 7 kilometer. Dat zijn omrijders vanuit Antwerpen naar Nederland. Op de A10 de ring Zuid tussen Slooten en Zeeburg 11 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Arnhem. Langsam rijden tussen Woerden en Maarsbergen over 22 kilometer. Bij Maarsberg is de linkerrijschok dicht. Ook op de A12 Arnhem richting Utrecht... tussen Veenendaal West en Driebergen langsam rijden over 11 kilometer. Op de a 16 E19 Antwerpen richting Breda. Tussen Loenhout en Knopend Galder zo'n 15 kilometer file. Bij Knopend Galder is dus alleen maar die vlugschok open. Op de A28 Assen richting Groningen Dat is de weg tijdelijk dicht tussen Vries en afrits Zuid-Laren. Heeft te maken met een aanrijding. Daar staat nu tussen Assen-Noord en Zuid-Laren 5 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Alex de Vries. Ja, een hele avond. Welkom bij Avondspits. Vadertje, verstaat staat trekt geld uit om fatsoenlijk te worden... en oud-staatssecretaris van Financiën waarschuwt voor pensioenbedrog. Ja, nogmaals, goedenavond. Avondspits live in de komend half uur vanuit Amsterdam... Het rommelt steeds meer in de polder vanwege de onzekerheid hoe ons pensioenstelsel er in de toekomst uit moet gaan zien. Werkgevers en vakbonden die willen op korte termijn met een werkbaar advies van minister Kamp van Sociale Zaken komen. Maar hoe dichter we bij een pensioenakkoord komen, hoe harder de gepensioneerden aan de bel trekken. Zij willen meepraten over hun gespaarde pensioengelden. Goedenavond, Martin van Rooyen. Goedenavond. Welkom in onze studio. U bent voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden. En ook woordvoerder van de Stichting Pensioenfatsoen die u onlangs heeft opgericht. U bent op oorlogspad, hè, want u wil het bestaande stelsel intact laten. Lijkt me een beetje naïef. Uh, ja, uh, dat denken velen, maar... Uh... Met name de sociale partners zelf misschien, maar wij in ieder geval niet. Wij hebben inderdaad die stichting Pensioenfatsoen opgericht. En daarnaast treden wij als rvog opname 600.000 leden van alle oudere bonden. Mm -hmm. En daarmee vertegenwoordigen we alle gepensioneerden 2 miljoen mensen. Uh, wij uh, zitten niet aan tafel. Die gesprekken tussen sociale partners uh, vinden binnenskamers plaats. Zo binnenskamers dat zelfs de eigen achterban van de FNV... de FNV-bondgenoot, de FNV afvocabo. de laatste weken hard aan de bel trekken. zo van Wat doen, zijn jullie er allemaal eigenlijk binnenskamers aan doen? Mogen wij ja. eens weten wat er gebeurt? Ja, klinkt weinig democratisch, hè? Ja. ja, toen hebben ze gezegd, nou, dat is wel schrikken. Daar zijn we het op een aantal onderdelen niet eens. Dat zijn onderdelen waarvan wij een jaar geleden, half jaar geleden... al vonden uh, dat dat uh, niet zou kunnen... En vandaar dat we nu daarbij extra steun in de rug hebben. En, uh, ja, zo, week voelt het, hebben we... zo voelt het bij u, hè? maar u kunt toch niet ontkennen ja. dat de solidariteit... en de betaalbaarheid van het huidige pensioenstelsel zwaar onder druk staan... Hè? door de vergrijzing en de onzekere financiële markten. Dat is allemaal waar. Die vergrijzing is al 20, 30 jaar bekend... dus dat is helemaal hmm. geen nieuws. En die, die financiële markten, ja, dat zijn markten. En dat zijn dagprijzen. Dat kan een jaar of twee jaar duren... maar ja. dan gaat het weer beter. In Duitsland gaat het fantastisch. En in Nederland eigenlijk ook alweer. Dus paniek om de niets. De lonen vliegen weer om omhoog. Ja. Hè? Paniek om niets, De lonen vliegen u? alweer omhoog. Ja. Dus uh, maar u zit niet dat bij valt het allemaal wel mee. Maar feit is, u zit niet bij dat polderoverleg... maar het gaat wel nee. over uw geld. Dus het lijkt dat u een punt heeft... Maar dan is er een wetsontwerp, volgens mij, ligt bij de Eerste Kamer... om u wel in die besturen van de pensioenfondsen, eh, ja. zitting te laten nemen. Dus waar maakt u zich dan druk over eigenlijk? Nou, maar dan, dat is veel te laat. Dat speelt pas volgend jaar. Dat wetsontwerp moet eerst nog aanvaard worden. Dus volgend jaar komen wij aan de bak bij de pensioenfondsen. Maar op dit moment is het spel op de wagen voor het pensioenakkoord. En wij willen eigenlijk heel simpel het bestaande stelsel houden. Maar u heeft gelijk, we weten ook wel, we zijn niet gek Henkie. dan moeten natuurlijk wel verbeteringen worden aangebracht... aanpassingen om het sterker, robuuster voor de lange termijn te maken. En daarbij Zeggen wij met de overigens de muur ook bondgenoten en advocaten mm -hmm. een kostendekkende premie. He, die overigens nu te laag is, die, ja. kan, die, kan nog, die moet dan omhoog... en als het op de beurzen slecht gaat, moet er bijgestort, uh, bijgestort worden. Dat is eigenlijk wat wij willen. En we zijn tegen het nieuwe stelsel... waar nu ook de FNV-bondgenoten afro tegen te hoop lopen. Ja, de opgebouwde rechten wilt u veiligstellen. Nou, daar dat, ja. dat, zit nog een bepaalde redelijkheid in. Maar uh, u bent uh, natuurlijk in gesprek met FNV en met de werkgevers... maar nu hoorde ik in de Haagse wandelgangen ook... dat u geheim overleg heeft gehad met minister Kamp van Sociale Zaken. Wat heeft u met hem besproken? Nou, het is niet heel geheim. We hebben het niet naar buiten gebracht... Eh, om ook de minister eh, de gelegenheid te geven op onze brief te reageren. En dat heeft hij positief gedaan in die zin. Komt u maar langs. Dus voor week woensdag zijn we eh, met de oudere bonden... Met onder de naam van CSO zijn we daar geweest. Dan heb ik namens de oudere bonden deze punten die ik u nu net ook noem... naar voren gebracht. Jij werd, meneer erom. kamp daar zenuwachtig van, want u heeft natuurlijk heel veel mensen achter u, hè? Ja, nou, het woord zenuwachtig. Hij wordt niet gauw zenuwachtig, geloof ik, net als ik niet. Mm -hmm. Maar we hebben open uh, de argumenten gewisseld. En we hebben met name die opgebouwde rechten die u net noemt. We praten over uh, 800 miljard, waarvan de gepensioneerden meer dan de helft hebben opgebracht. Dus zeg maar zo'n 600 miljard. Ja. 500 miljard, neem me niet kwalijk. Die opgebouwde rechten, dat willen wij aan vasthouden. En daarvoor gaan we, als het nodig is, met juridische acties met onze stichting... tot aan Straatsburg, als de sociale partners en de politiek dat overnemen. Nou, Henk Kamp die en... weet dat, hè? die minister is gewaarschuwd. Uh, weet ja, u toevallig wat de landsadvocaat hem heeft geadviseerd? Nee, dat is echt staatsgeheim. Ik weet van de minister zelf... het heeft hij ook mij verteld vorige week... dat de vertegenwoordigers van VNO en FNV... die hebben het even mogen lezen en moesten het toen weer teruggeven... mochten er geen kopie meenemen en ik kreeg het ook niet van hem vorige maar dan week. Komt er maar dat misschien dat straks, wel. er komt er misschien straks toch een akkoord... Hè, met misschien een, een uitkomst die u niet wel gevallig is... maar dan gaan de pensioenfondsen dat straks gewoon aan uh, al hun uh, werknemers uh, voorleggen. Uh, en, dan, en dan word je vrijwillig verplicht, hè, zo gaat het vaak... Toch in een nieuw stel gezogen. Wat kunt u daarvan? Ja, doen? dat is. Ja, dat is het tweede bezwaar tegen dat nieuwe stelsel. Dus één, dat die opgebouwde rechten zouden worden aangetast. Maar dat mm -hmm. gebeurt dan op een hele rare manier. Mm -hmm. uh, omdat de landshoofdadvocaat zegt, dat kun je niet bij een wet doen. dat is onteigenen. Mm -hmm. uh, willen ze dat een beetje stiekem doen. Door te zeggen, nou, weet je wat, we laten de pensioenfondsen aan u en aan mij. De, uh, u werkt nog, ik, uh, ik ben gepensioneerd, werk overigens ook nog. Mm -hmm. uh, krijgen we een brief. En dan mag je kiezen tussen een systeem bestaande. Uh, maar dat wordt een sterfhuis. Dus daar kan je dan niet meer voor kiezen. Dat, dat is een leeglopend fonds. Mm -hmm. Dus je wordt eigenlijk, zogena je, zogenaamd mag je kiezen... maar je wordt in feite gedwongen in dat nieuwe stelsel te gaan... waarin de pensioenrechten zachter worden... met grote risico's dat als het op de beurs slecht gaat... dat het dan ook nog gekort wordt. Maar men probeert iedereen met een soort charme-offensief in die richting te krijgen. En dat vind ik eigenlijk het, het ergste van het gebeuren. Mm -hmm. Dat men binnenkamers dit verzint. En dat dat straks bij de Nederlandse burger wordt neergelegd met dank aan de sociale partners. Gelukkig liggen de FNV-bonden, sommigen, nu ook dwars. En uh, daar kunnen we misschien gezamenlijk uh, tegen optrekken. Bovendien wordt het stelsel... Ontzettend ingewikkeld, want dan krijg je een stelsel waar een paar mensen voor kiezen. En een nieuw stelsel waar de meeste gedwongen zogenaamd voor kiezen. En dat is voor de pensioenfonds en de uitvoering complete chaos. Dat Meneer Van dus Roy, nooit u, doen. uw waarschuwing is gehoord uh, en is genoteerd. Ik dank u voor uw komst, komst in de studio. Ja, dank u wel. Ja, Zonnestralen op het Haagse plein aantrekkelijker dan politiek debat in de Tweede Kamer. Dat zometeen. Eerst natuurlijk het financieel nieuws. De AIX die sloot vanmiddag licht in de min op 359 punten. Zo'n 0,2% lager. Het aangekondigde massa-ontslag bij KPN kon beleggers niet bekoren, blijkbaar. Ik praat met, verder met Ben Steynenbach, hoofdbeleggingen bij ABN Amro. Goedenavond, Ben. Leg maar eens even uit hoe dat zit. Japan, eh, Midden-Oosten, revolutie, hoge olie en gasprijzen, de schuldencrisis in de VS en Zuid-Europa. Beleggers lijken er niet om te malen. Hoe zit dat? Nou, ze malen er wel om, uh, maar dat duurt altijd maar kort. He, als je kijkt naar uh, het begrotingstekort in de Verenigde Staten en daarmee de overheidsschuld, mm -hmm. daar is door stellen de Boers een uh, krediet. Uh, ...beoordelaar, beoordelaar eh, afgelopen maandag een negatief oordeel over uitgesproken... ...zonder overigens de kredietkwaliteit zelf eh, te vlagen. En dan gaat het toch wel even als een schok over de aandelenmarkten. Overigens bleven de obligatiemarkten die bleven daar de, heel rustig bij, eh, bij liggen. En dat, dat duurt dan één of twee dagen. En dan vervolgens gaat men kennelijk over tot de orde van de dag mede... omdat uh, de bedrijfsresultaten vrij goed waren. Er redelijke macro-economische resultaten werden bekendgemaakt. En dan wordt men toch weer wat optimistischer en is men vergeten. Dat is hetzelfde gebeurd zeg maar, met de Europese schuldencrisis die vorig jaar in het brandpunt van de belangstelling stond. Er is aan die schuldencrisis nog niet zo heel veel mm -hmm. uh, veranderd. Uh, nee. Landen die in problemen zijn doen goed hun best. Uh, maar dat is een kwestie van tien jaar alleen. Ja, beleggers, die, die, die laten zich dan toch wat meer door de waan van de dag leiden. Ben, nog één puntje. De werkloosheid in Nederland is de laagste in de hele Europese Unie. Daar moeten we blij mee zijn, denk ik toch, of niet? Nou, daar mogen we ook wel blij mee zijn. Ik denk dat er uh, trouwens wel wat, uh, wat definitiekwesties een rol spelen. Mm -hmm. uh, er zit uh, bij ons toch nog een redelijk compartiment in van, uh, van arbeidsongeschiktheid, uh, van gunstige regelingen... Hè, ...van mensen die, uh, die vervroegd uh, eruit zijn gegaan waardoor de participatiegraad laag is. Maar ja, we hebben een laag werkloosheid en hij zal nog structureel de komende jaren verder dalen omdat de vergrijzing ervoor zorgt dat er minder aanbod is op de arbeidsmarkt. Ben Steinewag, van Navin Amro. Dankjewel voor je toelichting. Het regende vandaag zonnestralen en het was te merken ook in de Tweede Kamer, hoor. Onze verslaggever Alain de Lamar die zocht binnen naar politici... maar merkte dat het daar wel erg rustig was. Dus ging hij buiten op het plein kijken wie er allemaal van de zon aan het genieten was. Goedendag, meneer Plasterk. Goedemiddag. Je dacht, uh, ik vind het allemaal wel even prima naar binnen. Ga lekker in de zon zitten. Ja, als je toch even moet praten, dan kun je dit zo goed hier doen. Ja. Bewijst dit niet een beetje dat politici eigenlijk uh, ja. niet zoveel doen en gewoon lekker buiten in het zonnetje eigenlijk de hele tijd zitten? Bewijst het dat? helemaal niet. Maar meestal zit ik inderdaad, uh, zit er niet met ons hoofdvoorlichting te praten. Normaal zouden we het gesprek binnengevoerd hebben en nu voort het even buiten. Ja, want iedereen zit nu lekker buiten? Nou ja, dan kun je, nu, nu zie je pas hoeveel, hoeveel gesprekken er gevoerd moeten worden... voordat je uiteindelijk in het kamerdebat um, he, staat wat iedereen ziet. We gaan vertellen dat het allemaal serieuze gesprekken zijn die hier worden uitgevoerd. Ik sta niet voor alle, alle mensen hier op het plein in... maar ik weet ook niet of die allemaal uh, kamerlid zijn. Goedemiddag. Eet smakelijk, meneer van der Steur. Hallo. Hallo. Bent u lekker aan het lunchje buiten? Heerlijk. Heerlijk aan het lunchje. Ja, lekkere luxe is dat. Dat is fantastisch, omdat we kunnen doen op deze prachtige dag... Ja. En nu zit er ook lekker bij. Een mooi hoedje op. Dank je. Ja. Nou, ik ben dat ik het het zegt. Ja. Maar ja, sommige mensen moeten gewoon hard doorwerken op dit moment. Ja, dat heb ik vanmorgen al gedaan. Dat ga ik vanmiddag ook weer doen. Is het ook een beetje snel afgehandeld dat u lekker snel naar buiten komt? Nee, dat, dat doen we altijd met grote zorgvuldigheid. Is dat echt zo? Dat is echt zo, ja. Want ik hoorde net mensen in de kamer zeggen: van Nou, we gaan het snel afhandelen. Dan kunnen we snel naar buiten. Biertje drinken. Ja, dat is dan voor de mensen in de kamer. Maar ik heb dat vanmorgen met zorgvuldigheid gedaan. Meneer zit is het toch? Ja. Kamerlid. Heeft u al een beetje een kleurtje gekregen? Uh, nee, nog niet. Want ik zit in een schaduw. Dat is een beetje zonde van het weer. Uh, ja, nou, niet als je moet lunchen, volgens mij. Het is wel lekker luxe, hè? zo in, uh, in het zonnetje lunchen. Uh, ja, je kan binnen lunchen en je kan buiten lunchen. Maar nou, met dit weer kan je beter buiten lunchen. Ja. Gaat u nog wel wat te doen vandaag? Of, uh... Ja, als de lunch klaar is, uh, ga ik weer aan het werk, ja. Zo, mevrouw Jacobi, u neemt het er even van. Ja, ik heb het er net van genomen. Ik moet nou weer aan het werk, jammer hè. En gaat u dat nou ook sneller afhandelen, dat u weer snel naar buiten kan? Nee, zo zit het wereld in elkaar. Ik ga nog heel keurig een stukje schrijven voor de krant. En uh, dikke 100 mails wegwerken en zo. Allemaal binnen. Oké, okay, dus u uh, neemt het er nu eventjes ja. van, maar de rest van de dag bent u gewoon hard aan het werk zitten. Even flex werken. Het is lekker weer, hè, meneer eerste verhaal? Hè? Het is fantastisch weer. Ja, dan uh, worden de spieren weer wat soepeler. Ja. Heeft u al uw afspraken vandaag afgezegd om uh, gewoon lekker in het zonnetje buiten te gaan zitten? Nee, nee, helaas niet. Uh, dat, uh, als je het weer ziet, zou je dat wel denken. Maar uh, nee, ik zit de hele dag in de kamer. Uh, van, vanochtend, uh, hebben we twee debatten gehad over energie, over uh, de winkelsluitingswet. En uh, nu ga ik verder in het debat over kernenergie. Het klinkt dusdanig vermoeiend dat u wel even nodig had om buiten weer op te laden. Nou, je hebt even een half uurtje om wat te eten. Uh, en dan kun je het nuttige met het aangename kun je combineren. Ik zie heel veel mensen uit de kamer ook buiten zitten. Uh, gaat daar ons belastinggeld naartoe? Nee, helemaal niet. Want dat, uh, of ze nou binnen eten of buiten eten. Dat maakt niet uit. En ik denk dat juist het midden- en kleinbedrijf ervan kan profiteren... op het moment dat we ons eten ook buiten huis kopen. En u heeft ze strikt aan het halfuurtje gehouden. En dat was niet meer dan een halfuurtje, helaas. Ja, ook politici hebben recht op hun portie zon, zullen we maar zeggen. U kent ze vast wel. Slogans als de maatschappij, dat ben jij in fatsoen, dat moet je doen. Daar kan nu aan worden toegevoegd. Normaal doen is zo gek nog niet. Weer een overheidscampagne die ons wijst op waarden en normen... en sociaal wenselijk gedrag, zoals dat mooi heet. Posters met deze tekst die tref je nu overal aan... maar het heeft proefgelopen als experiment in Almere en Den Bosch. En die laatste stad die afficheert zich als de meest gasvrije stad van Nederland. Ideaal studiemateriaal, zou je zeggen, voor onze verslaggever Viger Hemmer. Laatst had er een ambulance achter me met de sirenes. Ik heb direct mijn auto langs de kant gezet om ruimte te maken. Al heel veel bossenaren laten hulpverleners gewoon hun werk doen. Normaal doen is zo gek nog niet. Afgelopen week zat ik in de bus samen met een dame in een kinderwagen. En toen ze eruit moest heb ik er even een handje geholpen. Al heel veel bossenaren helpen soms zomaar een wildvreemde. Normaal doen is zo gek nog niet. Heb je ze gezien, de billboards, de grote posters? Nee, is me niet opgevallen. Had u daar behoefte aan? Even een stuntje in de rug? Oh ja, hoe zat het ook alweer? Nou, nee, dat hoeft niet. <laughs> Als je ouder bent, dan help je elkaar, hè? Boodschappen doen. Boodschappen doen? Ja, ja ik heb 30 jaar in de verpleging gezeten. Dus uh, ik bedunk dat ik er al een deel gedaan heb. Ja. Dat wat voor een ander doen. Is dat nu minder geworden? U kunt ook terugkijken. Nee, ja. Is dat nou minder geworden? Of... Nou, ik weet niet ja. hoe de jonge generatie er tegenover staat. Maar wij op onze leeftijd, wij helpen elkaar zo ja. zoveel mogelijk als we kunnen. Ja. Nog niet zo lang geleden hadden we een minister-president die heette Jan-Peter Balkende. Ja. en die benadrukte altijd één ding, waarde en normen, respect voor een ander. Ja. Ziet u dat dat langzamerhand beter gaat in dit land? Nee. nee. Al heel veel bossenaren helpen elkaar als dat nodig is. Normaal doen is zo gek nog niet. Sociaal sociaalpsycholoog Kees van den Bos, ik campagne normaal doen is zo gek nog niet... kost als je de, de Rijksoverheid draagt eraan bij... en de gemeente ook, met elkaar zo'n twee ton. Verandert dat daadwerkelijk gedrag bij de mensen? Ik denk dat inderdaad dat de kans groot is dat het gedrag verandert. Ten goede. Je moet ervan uitgaan dat veel mensen willen aardig zijn naar anderen toe. Iets van 70% van de Nederlandse bevolking heeft die intentie. Uh, maar ze doen dat niet altijd. We worden vaak geremd omdat we denken... Nou, misschien staan we dan voor gek of vinden anderen dat dan maar raar. Dus we worden vaak geremd in het vertonen van dat soort sociale uh, neigingen. Hey, begrijp me niet verkeerd. Die andere 30 die zullen misschien wel heel erg egoïstisch georiënteerd zijn. Die mensen zijn er ook, weet ik ook. Maar de meerderheid van mensen zie je toch heel vaak, die willen het goede doen. En zo'n filmpje kan dus, nou ja, zo'n campagne kan een zetje zijn. Ja, wij hebben laatst ook onderzoek gedaan, dat juist ook als je tegen mensen zegt, doe normaal, doe je eigen ding. Dan vertonen mensen dus dat sociale gedrag. Want ik moet eerlijk zeggen, ik zag dit en ik denk... het is wel een beetje futiel toch, een beetje infantiel. Dat weet ik niet. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat bij een bepaalde groep van mensen... het als infantiel overkomt en dan ga je juist tegen afzetten. Dan krijg je juist het omgekeerde. De overheid die zich met van alles en nog wat bemoeit. Ja, dan wordt het een beetje betuttelend. Niet het gevoel dat u het filmpje met mij bekeken dat dit betuttelend is? Ik vond het wel enthousiasmerend. Ik zat laatst in de bus toen er een oudere man instapte. Het was heel erg druk, dus ik heb hem meteen mijn plaats aangeboden. Daar was hij heel erg blij mee. Al heel veel bossenaren staan op voor ouderen. Normaal doen is zo gek nog niet. U hebt meerdere campagnes met een wetenschappelijke blik bekeken. En wat is nou een voorbeeld van een campagne die niet werkt dan? Nou, we hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de sierencampagnes. Van zonder dat je doorhebt, gaan we ons asociaal gedragen? Of hoe moeten we nou met aardige mensen omgaan? En die werken niet, omdat die uh, heel duidelijk. de communiceren naar mensen, van nou let nou op hoe je je gedraagt. En dan rem je mensen dus juist meer en dan gaan ze dus minder zich sociaal gedragen. Dus je moet juist mensen een positief setje in de rug geven. En dat vind ik aan deze campagne dat heel goed doet door een voorbeeld te geven van hoe anderen het doen. Dat gaan mensen nadoen. En door uh, het uh, ja, op een enthousiaste, hele duidelijke, concrete manier uh, te doen. Heel normaal doen is al het beste. Wanneer hebt u voor het laatst heel normaal gedaan? Vanavond. Oh. Gewoon heel uh, sociaal tegen mensen, normaal uh, gedaan. Want sociaal doen is normaal? Ja. Als mensen de schreef overgaan, bent u dan degene die ze corrigeert? Ik vraag wel, want ik altijd wat aan de hand is. Wanneer was dat bijvoorbeeld, neem eens mee? Wanneer maakt u dat voor het laatst mee? Drie jaar geleden. Dat er een vrouw uh, openlijk werd uitgescholden. En, uh, en die kon eigenlijk, uh, zich eigenlijk niet verwoorden en uh, beschermen. Dus ja, je hebt daar vrouw een verhouding op opgenomen. Zolang ze mij niet aanraken is er probleem. Ik kan best wel verbaal communiceren. Het gaat dus om communicatie. Communicatie is het beste wat rust. Hebben wij nu ook even gedaan? Ja, ja. Communiceren. Beviel me goed. Oké, okay, dankjewel. Kijk voor meer informatie op www.normaaldoenissogeknog niet.nl Auto's testen. Vandaag een kleine, maar hele fijne. Dat zo meteen. Ze zeggen wel eens, driemaal is scheepsrecht. Nou, in dit geval koopt een gezin in Sprangkapelle daar helemaal niets voor. Want voor de derde keer is iemand met zijn auto... door de gevel van een Bra hun Brabantse woning gereden. Het bleek te gaan dit keer om voortvluchtige drugshandelaren. Het zou je maar gebeuren. Onze verslaggever Wiege Hemmer die ging kijken... waar de gemeente een vangrail zou moeten gaan plaatsen. Nee, meneer. De eigenaar wil niks zeggen... Dat is me al een paar keer over verteld door verschillende bouwvakkers hier actief. Er moet inderdaad heel veel gebeuren aan dit huis. Dat hier staat in Sprangkapelle, dicht bij Waalwijk. Op een wel heel ongelukkige plek, dat kunnen we wel zeggen. Het staat precies op een t theesplitsing. En uh, dit is echt zo'n plek waar uh, als je even niet oplet, al flink snel te hard draait. Ja, dan moet je flink in de remmen knijpen. En dat is dus uh, vanochtend jammerlijk mislukt. En daarvan is uh, dit het gevolg. En wat wil nou het bittere toeval? Deze man, de eigenaar van deze woning, heeft dat al eens vaker meegemaakt. Ja, het schijnt uh, drie keer gebeurd te zijn, zeggen ze. Bent u dan een zogenoemde ramptoerist? Nee. Toevallig, en, uh, ik zit, we zijn zo nog een beetje aan het toeren. Je ja. zult hier maar wonen. Ja. En je zult hiervoor uh, slapen of zoiets. Ja, dat is uh, wreet wakker worden. Ja, ja dat is schrik. Of je moet het thuis naar achteren verplaatsen, maar dat kan niet, hè, tuurlijk. Dus ze moeten hier rustig rijden. Het is een hele linker plek, hè, T-splitsing? Ja. ja, het is een heel gevaarlijke plek. Maar uh, wij gaan weer fietsen, hè. Ja. Ik vind het genoeg zo. Precies. Het gaat een stuk langzamer, een stuk veiliger. Oké. Ik hoor van de mensen vertellen dat hier mee gang van 160 kilometer binnen is gereden. 160? Er ja, wordt hier verteld, hè. Achter, er wordt hier wel meer verteld. Achterna gezeten door de politie. Dat is wel een filmscenario. Ja, ja, zeker. Maar is en dat hier in dit kleine plaatsje. Het is hier een gevaarlijk punt, zie je waar. Want er komt heel veel verkeer, komt hier door, vraagt waar is Kijk, er komen er weer twee aan zit. Het is dus zo gebeurd. Die mensen hebben altijd hier voor geslapen. En dan blijken ze... Want het is de eerste keer niet dit, hoor. Het is de derde keer. Ja, ja. En de mensen slaven waarschijnlijk achterin nou. Juist daarom. En dus is wel beter voor die mensen. Anders waren ze ook wel... Uh... Misschien betonnen blokken of zo daarvoor zetten. Iets dergelijks. Ik weet het niet, hoor. Ziet ook niet zo mooi uit, hè. Een betonnen nee, het ziet blok ook niet voor mooi je... Uit. Maar ja, dit is toch wel... oorlogsgebied bijna. Ja, weet ik. Maar dit is toch ook niet leuk, natuurlijk, hè? Nee. Wat dan wel goed is... Mensen direct aan het werken, hè? Dat vind ik fantastisch. Maar nu hoor ik ook hier weer vertellen dat die man zelf ook in de bouw zit. Ja, klopt. Dus een aantal vrienden bij elkaar natuurlijk gemaild. Ja. En die zijn. vind ik wel knap, want uh, ja. Ja, het is nog morgen paas of Die belden natuurlijk van, het is weer zover. Het is weer zover, kom even langs. Ja. Dus we sluiten af met een compliment. Een compliment voor de heren die daar zo snel ter plaatse zijn gekomen om het te verbouwen. Of te herstellen althans. Toch even gezocht op de plek van de tegensplitsing mag je maar 50. En de, de drugsjongens die gepakt werden, die reden maar liefst 140. En dan is het natuurlijk heel moeilijk om rechts of links af te slaan. We blijven nog even bij snelle auto's, want de autorij 2011 die is in volle gang. In avondspits pakken WNL's Alain de Lamar en Werner Buding... daarom gedurende de hele autorij elke dag een autootje uit. Vandaag een Fransman die wil afrekenen met zijn verleden. We stappen in een Fransman, maar het lijkt een Duitser. Ja, want jij bent van de interieurs, heb ik gemerkt. Nou, deze, deze vind je mooi. Dit is goed, hè? Peugeot 508, deze wagen. Um, ja, echt wel een heel ander soort Peugeot dan dat we gewend zijn van Peugeot. Ja, Duitsland is natuurlijk uh, de maatstaf op het gebied van uh, materialen en, en pasvormen en dergelijke. Nou, Peugeot die deed het heel lang niet goed op dat gebied. Want ze hebben de laatste jaren een enorme stap gemaakt. En, en dit is het hoogtepunt, denk ik, voorlopig hoogtepunt. Het zit zo mooi in elkaar. Het is echt... Goed. Goed interieur. Ja. En ook aan de buitenkant ziet hij er gewoon heel verwas uit. Hè? Hele mooie auto om te zien. Ja, maar dan moet je wel de station nemen, vind ik. Ik vind de, de sedan, dat staat er hier voor ons heet, eentje... die heeft een, toch een beetje een, ja... een beetje nietszeggende achterkant. Maar als je dan de SW hebt, die loopt mooi af van achteren. Dat is heel gelikt, scherp hoor. En als je dan toevallig de financiële armslag hebt om een GT te kopen. En dan heb je een heel echte. Dan heb je ovale uitlaatpijpjes en zo. En, het uh, is echt een hele mooie, goede auto. En ook des Frans heel ruim, hè? Want uh, er zit hier sowieso zo'n gigantisch uh, glazen dak in... waardoor je sowieso al een enorme ruimtelijke beleving hebt. En ook gewoon, ja, als je naar achteren kijkt... Ja, hij, is... hij is groot, hij is ja. groot, Zeker. Uh, dat moest natuurlijk ook wel, want Peugeot heeft in het verleden altijd grote stations gemaakt. Middenklasse Peugeots waren altijd heel ruim, behalve de voorganger van deze auto. De 407, de SW daarvan, die was helemaal niet ruim. Ja, dat kon niet. In, in Frankrijk verwachten ze van Peugeot, dat dus ze grote auto's maken. En dit is er weer een. Ja, ja. Zijn de Fransen een beetje een soort van inhaalslag aan het maken? Want ook uh, Citroën heeft wel wat, uh, wat aardig nieuws in, in de gelederen. Uh, Renault ook wel? ja. Ja, in ieder geval op het gebied van kwaliteit. Maar ze gaan ook wel een beetje vreemd. Hè? Renault die komt met de Twizy dat, dat, dat rare ja, zittertje, een vreemde vorm van mobiliteit. Peugeot die is gewoon heel erg goed bezig met kwaliteit. Die het modellen allemaal mooi aan het verversen. En Citroën die mag, die mag echt vreemd doen. Ze hebben daar de, de DS versies, de DS3, binnenkort de DS4. Dat zijn een beetje, een beetje mini-achtige trendy autootjes. Ja, morgen hoort u de laatste bijdrage van ons van de autorij. Tot zover avondspits. Straks op deze zender nemen we de collega's van Kunststof... vanuit Theater Desmet in Amsterdam het over. Eh, documentaire maakster Vidan Ekic is daar te gast. Morgenochtend op Nederland 1 weer een ochtendspits. Kerstvers met Petra Gijzer, mijn collega, vanaf 7 uur. En zij heeft uh, Marietta Nollen, de schrijfster, uh, te gast. En die schreef een fictieve roman over de bedgeheimen van Bea, onze koningin. En ook alles over hooikoorts hebben veel mensen deze dagen last van. Ook in mijn gezin, kan ik u vertellen. En morgenavond is WNL terug op Radio 1 met een kerstverse avondspits. Ben ik er ook weer. Dag! WML. Dan kom je tot twee dingen. Two things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen: Twee dingen. Margret Rijntjes voert gesprekken over twee dingen uit het nieuws van de dag. Vanavond in twee dingen. Gerda Verburg. Voormalig minister van Landbouw. Waar gewerkt wordt, worden inschattingen gemaakt. De meeste zijn goed. Er is er ook wel eens één een bij die niet goed is. En dat moet je dan ruiterlijk toegeven. Ik blik met haar terug op spannende momenten in de Tweede Kamer. En ik praat met haar over haar nieuwe baan bij de VN. Waar zij de honger in de wereld gaat bestrijden. Twee dingen. Straks tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ga voor het juiste antwoord en alle actuele informatie over artrose... naar www.reumafonds.nl 15 schilderijen, allemaal topstukken, allemaal cobra. Van appel tot jorn, van constant tot Corneille. Uit de collectie van een grote bank. Je ziet ze nooit, maar nu wel, omdat ze we jarig zijn. 15. Cobra Museum... Amsterdam. Kogramuseum.info. De beste klantrelatie onderhoud je met crm software van Archie. Dit is Radio 1.